7 uur. Dit is C Wouter Jong met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de sneltram in Utrecht vorig jaar gaat niet in hoger beroep. Gugman T. was door de rechtbank tot levenslang veroordeeld... wegens viervoudige moord en drie pogingen tot moord. Vandaag was de laatste dag dat beroep tegen het vonnis kan worden aangetekend... maar zijn advocaat zegt dat T. ervoor heeft gekozen dat niet te doen. Doordat er geen hoger beroep komt is het vonnis van levenslang definitief. De Nederlandse ziekenhuizen tellen nu 2100 IC-bedden. En daarmee zijn de ziekenhuizen volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care goed op weg... om uiterlijk begin volgende week de maximale capaciteit van 2400 bedden te bereiken. Voorzitter Gommers maakte verder bekend dat er nu 1324 Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen. Daarvan zijn er 14 opgenomen door Duitse ziekenhuizen. De afgelopen dag kwamen er 51 coronapatiënten bij op de intensive care. Dat zijn er minder dan gisteren. De man uit Etteleur, die dinsdag werd opgepakt nadat zijn kinderen en hun moeder en oma dood waren gevonden, wordt door het OM beschuldigd van viervoudige moord. De slachtoffers werden vorige week zaterdag in hun eigen huis gevonden. De kinderen waren twee en zes jaar oud. De verdachte van 33 werd dinsdag op straat in Etteleur aangehouden. De Chinese ambassadeur in Nederland heeft fel gereageerd... op kritiek van de Amerikaanse ambassadeur. Piet Hoekstra zei in een interview met het AD... dat China al sinds het begin van de coronacrisis... geen betrouwbare informatie geeft over de virusuitbraak. Ambassadeur Zhuang verwijt Hoekstra... een gebrek aan morele principes en politieke arrogantie. Volgens hem heeft China de Wereldgezondheidsorganisatie... op tijd ingelicht over de coronavirus. Het weer, het klaart op, de wind valt weg en vannacht kan het licht vriezen. Morgen eerst koud, met geregeld zon wordt het een graad of 13. Zondag volop zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Yeah, well, please set me free. Change, mm -hmm. change. Uh -huh.